Casper Meijer met het NOS Journaal. In het Afrikaanderpark in Rotterdam komen tegenstanders van het huidige woonbeleid vanmiddag samen om te protesteren. Ze komen in actie tegen het woningtekort in ons land. Net als bij het woonprotest in Amsterdam afgelopen maand worden mensen uit het hele land verwacht. Ook oud-bewoners van de Rotterdamse twee buurt die gedwongen moesten verhuizen doen mee aan het protest. In Haiti zijn 17 Amerikaanse missionarissen en hun gezinsleden ontvoerd door een gewapende bende. Dat meldt de New York Times. De Amerikanen hadden een bezoek gebracht aan een weeshuis en waren met een bus onderweg naar het vliegveld toen ze werden ontvoerd. Bij de groep zitten ook kinderen. Waar ze nu zijn is niet bekend. Ontvoeringen komen vaker voor in Haiti, maar dat het om zo'n grote groep buitenlanders gaat is uitzonderlijk. In het buitengebied bij Halle in Gelderland zijn gisteravond twee vuilniszakken en een tas met explosieven gevonden. Volgens de politie ging het om een heel gevaarlijke stof. Daarom werd het gebied afgezet en waren veel hulpdiensten aanwezig. De explosieve opruimingsdienst heeft een robot ingezet om de stof weg te halen. De zakken en de tas lagen er al een paar dagen, maar hoe ze daar terecht kwamen is nog niet bekend. Volgens de politie wordt de stof die erin zat gebruikt door criminelen. Na dagenlange onderhandelingen hebben Amerikaanse film- en tv-producenten... een akkoord bereikt over een nieuwe arbeidsovereenkomst. En daarmee is een nationale staking van zo'n 60.000 cameramensen... decorontwerpers en andere filmmedewerkers afgewend. De achterband van de vakbond moet nog wel akkoord gaan met het voorstel. Vakbondsleden zeiden dat werkgevers ze met hun vorige contracten konden dwingen... om extreem veel uren te werken... en dat lunchpauzes en genoeg rust tussen de diensten geweigerd kon worden. Het weer, met name in het noorden, is het bewolkt met van tijd tot tijd een bui. In de midden en zuiden van het land blijft het droog. Vanmiddag wordt het een graad of 14, morgen meer zon en een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vries van de ANWB. Op de A10, de ringweg van Amsterdam, de A10 Zuid, staat een auto met pech bij Amsterdam Rivierenbuurt. Drie kilometer file daardoor. Doordat er twee rijstroken dicht zijn, heb je daar ongeveer 10 minuten vertraging.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 En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. Iedere week hoort u mij. Tussen 9 en 10 hier op de lokale omroep hier van Zandvoort... Met een wandeling over het strand, door het duin en het centrum van Zandvoort. Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. We hebben ons weekend weer terug. Het is weer een stuk rustiger in Zandvoort. na vorige week, de uh, week after, zoals we dat vanmiddag noemden op de radio bij Rob en uh, Albert Jan. De week na de Formule 1. Nou, we doen het lekker rustig aan met Rob. lekkere, gezellige muziek uit de goede oude tijd... En de volgende artiest is een welbekende, zeker in dit programma. Willem Sonneveld roept aan Wim, geboren in Utrecht op 28 juni 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974. Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij wordt als een van de drie grote van het Nederlandse cabaret van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. En dat is natuurlijk dat deelt hij samen met Toon Hermans en Wim Kamp. En ook straks nog muziek van Toon Hermans. En ook Hitty Blok en Lee Jongewaard komen eraan. Maar er is die Wim Zonneveld met Zo Heerlijk Rustig. gelijk met vorige week in, uh, in Zandvoort. Hè. Met 70.000 man per dag die naar het circuitpark gingen voor de Formule 1. Waar natuurlijk Max Verstappen heeft gewonnen. Heel alleen aan het strand, lekker lui in het zand. Zo heerlijk rustig.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 Voor door, je Voor de orgaan van de simulier. Kunnen het er af, middelbare dame? Of komen we in moeilijkheden thuis? Een stuiver, hoe bestaat het? Waterverf, wijt u dat? Een dolken orgaan is maar een mens. De pol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 There is no.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 Zeven dagen stond hij open. Is... Het hele huis is ondergelopen. Oh. Denkt u toch eens even alle meubels dreven. Oh. <tosses> Dag mevrouw Van Bal. Weet u het nieuwtje al? Nee. Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan. Zeven weken stond die open, ha. heel de straat is ondergelopen. Ja. Denkt u toch eens even, alle auto's dreven. Ja,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 Had je de kraan open laten staan? Oh, zei Hendrik, het was maar even. Het hele verhaal is zo overdreven. De keukenmat en kikkie nat, onverwijld opgedwijld. Zo gebeurt, zo gedaan, <lacht> zei Hendrik Haan. Alle dames gingen vlug, teleurgesteld naar huis... muziek van Hettie Blok, samen met Leen Jongenwaard, Carla Lip en Piet Hendricks met de Hendrik Haan. En daarvoor Wim Zonneveld. en daar is de orgelman. Het lied van Willem Parel natuurlijk en daarvoor nog een stukje van Wim Sonneveld Met zo heerlijk rustig de week na de Formule 1. Nou ja, de Formule 1 gaat gewoon door, maar niet binnen Zandvoort. Als het meest het volgend jaar natuurlijk weer. Nu zitten ze in Italië. Muziek. ...zit u aan uw radio gekluisterd. Mooie, oud-Hollandstalige muziek. En als opening hoort u altijd Louis Davids... ...met weet je nog wel oud? Een opname uit uh, 1928. Nou, Louis Davids, pseudoniem van Simon David... ...geboren in Rotterdam op 19 december 1883... ...en overleden in Amsterdam op 1 juni 1939... ...was een Nederlandse acteur, cabaretier, zanger en revueartiest. En hij staat bekend als een van de grote namen van het Nederlandse... ...van de Nederlandse kleinkunst. U hoort hem nu. Louis Davids met de olieman heeft een...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 Maar s avonds om tien uren is het hart met de pret want dan stond zijn brandslingen onder bed. Duf, duf, duf. Je bent het werk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 wat je doet Zet een kaars voor je raam van acht, zodat ik weet dat je op me wacht Zet een kaars voor je raam van acht, en ik kom naar je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 Bent, mijn liefste. Rond dan een kaars vannacht voor je venster. Een bestemde vlam tegen de adem van de wind. Zet een kaars voor je raam vannacht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 Met je mademoiselle, belle, belle, belle, Méditerranée, Méditerranée. zo blau, zo blau, Méditerranée, zo blau, zo blau, met chapeau de paille en je yes slanke taille, Méditerranée. Ik lig in mijn nixie, te brune. Daar in dat aards paradijs. Mediterrane, zo blauw, zo blauw, Mediterrane. De slanke vier op de waterschieën, mediterranee. Een glas en een fles, la joie, la jeunesse. Een appel, een zuurtje, een klontje, een kalfum een peer. Een Turk en een rus, een soar. En een zus, een, meedje, een meisje, een mensje, signora, een girl, een heer, Een hand en een rendezvoetje. Seven, serveur, bitte schoon, how are you? Mede terre noep, so blue, so blue. Mede terre noep. Cola, en je hele hola, mediterranee. <tieden> De Middellandse Zee, zo blauw, zo blauw. De Middellandse Zee, zo blauw, zo blauw. En met je dikke waffels en je blote. <tieden> Om oh, een zoen aan Germaine, maar weet u wat of ze doen? Zij mediteren, nee, nee, nee, nee, en nee. mediteren, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee.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 de megagrote bakplaten van de zolder af met alleen maar mooie oud-hollandstalige muziek. Dit alles is beschikbaar gesteld door Korp Draaier... en zojuist hoorde u Toon Hermans met Middellandse Zee'. Daar Rob de Nijs met 'Zet een kaarsje voor je raam'. En de volgende artiest is Lodewijk Ferdinand Dieben, geboren in Den Haag op 19 april 1890 en overleden hier. In Zandvoort op 24 juni 1959. Beter bekend onder zijn pseudoniem Lou Bandy, Nederlandse zanger en covergé. Die in de periode tussen de beide wereldoorlog een van de populairste artiesten van Nederland was. En tot zijn bekende liedjes boren: wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? uit 1939. Zoek de zon op 1936. Schep vreugde in het leven, 1970. En uh, Louise zit niet op je nagels te bijten. En u hoort regelmatig een regelmatige nummer van deze artiest. We hebben ze allemaal al een keertje gedraaid. En nu hoort u die met het en bonen.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 Wij marcheren, die rijeren, of we zitten te dineren. Als die eventjes kan leien, dan slaan wij aan het vrijen. Van de meisjes, kleine sijsjes, hebben liefdesparadijsjes. bankje en een landje, s'avonds bij het maandje. Een soldaat vindt gauw nog goed gehoor. Hij heeft bij zijn vrouw een streepje voor. Zij weet, een militair heeft moed. Het is een keer al goed doorgoed.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 Die pret, bezorgen die pret. Die hang ik uit vriendschap van boven mijn bed. Mag ik van Op aan, een beetje dichter. Als u er samen op wilt staan, laat nu elkanders handen, kijk nu elkaar in aan. En spitsen nu uw mondje tot kussen breed. terwijl uw hand om haar ledeltje pleegt, Nu komt me die vent aan zo'n aardige meid, dat wordt een leuke foto. al met de hele vent. Ze hebben van komkommers en broodjes. De reppers gaan naar artis en iedereen is present. Pink is de gids in spee. hij neemt ons langs de kooien mee. En wie er wat te vragen heeft, die antwoordt hij beleefd. Is iedereen nu klaar? Vooruit dan gaan we maar. Oh, wimpie, wimpie, wimpie, wat is dat nu voor een beest? Jij moet ons dat vertellen, want je bent hier meer geweest. Dat is een aardig diertje en zijn naam is olifant. Maar waarom heeft dat dikke beest een staart aan elke kant? Die voor zijn staart, dat is zijn neus. <grijg> Waarachtig Wimpy, is het heus? Ja eerlijk, en het is niet mis als hij een keer verkouden is. Tja, tja, tja. Is iedereen voldaan, dan zullen we maar gaan. De rempers gaan naar artis, naar artis, naar artis. De rempers gaan naar artis, al met de hele band. <middels> Vicky, Vicky, Vicky, wat is dat nu voor een beest? Jij moet ons dat vertellen, want jij bent hier meer geweest. Dat is een aardig en zijn doodnaam is Kameel. Oh, maar waarom heeft dat beest zo'n rare kronkel in zijn keel, zeg? Dat is beslist zijn eigen schuld. Maar zie je daar die grote brood? Wel, zou je zeggen, want ik denk dat is vast een benzinetank. <tankt> is iedereen voldaan? Ja! Dan zullen we maar gaan. Ha! Kom gommet en broodjes, dis en bootjes, kokelo en we gaan er weer leren Op dit die, dit dit wat is dat nu voor een beest? Jij moet ons dat vertellen, want je bent hier meer geweest. Dat is een aardig diertje, zoiets noemt men nu een aap. Zeg, stammen wij nu allemaal af van zo'n behaargekraam? Dat kon wel eens de waarheid zijn. Nou is hij goed, nou wordt hij fijn, dat kun je zo aan tien uur zien. Die krijgt beslist als apenties. Is dus iedereen voldaan, dan zullen we maar gaan. de Ramblers gaan naar al met de hele Ja, dat waren de Ramblers. Met de Ramblers gaan naar Artis. En daarvoor hoort u Lou Bandy. Met uh, Mag van U een foto, en daarvoor hoort u Radskug en Bonen. CFM Zandvoort, lokaal omroepen uit de badplaats Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Met alleen maar mooie, oud Hollandstalige muziek. Zo ook de volgende artiest, Johannes Andreas Hoes. En u kent hem natuurlijk als uh, Johnny Hoes geboren in Rotterdam op 19 april 1917 en overleden in Weert op 23 juli 2011 was een Nederlandse zanger, producer, componist, tekstschrijver en zijn plaat Och Was Ik Maar bij Moeder Thuisgebleven stond met 450.000 exemplaren te boeken als bestverkochte Nederlandstalige single aller tijden. En u hoort hem nu hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Johnny Hoes met Och Was Ik Maar bij Moeder Thuisgebleven. Och Was Ik Maar Gebleven, och, was ik maar met jou niet meegegaan? Och, had ik naar jouw ogen niet gekeken? I oh. met Take land van liefde en zon ik wou dat ik daarheen met jou reizen kon mogen één enkele wens eens voor mij in vervulling gaan ik zou jou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 Zonnig Madeira, land van liefde en zon. Ik wou dat ik daar.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 Deze was lang niet mild en dreigde hem met vele jaren straf jaren straf zijn zucht naar avontuur die was het tegengesteld voor die taaien was toen de lol er af Naar zijn land. Hij was er zo arm als een mier. Als een hij ging naar zijn blokhut en maakte zich van kant. En nu is hij zo dood als een pier. was Eddie Christiani, met oude taaien. En daarvoor Eddie Christiani, nogmaals, met de zonnig Madeira. En daarvoor natuurlijk Johnny Hoes. En de volgende artiest heb ik vorige week volgens mij ook gedraaid. Waarom? Dat ik het gewoon een leuke plaat vond. Ik word er helemaal vrolijk van. Ik weet niet waarom, maar... Hè? André van Dijm, artiest ten naam van André... Uh, Andrianus. Adrianus moet ik zeggen. Marinus uh, Kivon. Geboren als uh, Adrianus Marinus Kloot. Geboren in Rotterdam op 20 februari 1947... Nederlandse komiek, revueartiest, zanger, acteur, regisseur, presentator, tekstschrijver en natuurlijk programmamaker. En het Algemeen Dagblad noemde hem in 2017 ruim een half eeuw Nederlands grootste volkskomiek. En dan vanaf het begin van zijn carrière nam Van Duin singles op tot zijn grootste hitsboren, de Tamme Boerenzoon. Dat was in 1904. Willempie 1976, ik heb een hele grote bloemkolen. 1979 Nederland die heeft de bal 1980, er staat een paard in de gang als je huilt, bim bam en als de zon schijnt en 1983 past eigenlijk niet in het repertoire maar ik vind hem gewoon gezellig u hoort er nu André van Duin met Als de zon schijnt Als die boven aan de hemel staat is het net of alles beter gaat alles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 Als Holtringelingeling, daar sloeg mijn hartje op Vol Dingelingeling.